De tuintjes gepoetst, pyjametjes aan. Het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Het is al donker, de kippen op stok. De poes in zijn mand en de hond in zijn kop. Naar bed, naar bed. Want slapen is goed, is de bekker gezet. Naar bed, naar bed. Dan is er morgen weer een dag vol pret Een lekker glas melk, dat is goed voor de nacht De maan en de sterren, die houden de wacht. Het was weer een dag, die stak hem weer uit Maar de deur gaat op slot en de lichten gaan uit Naar bed, naar bed Want slapen is goed, eerst de bekken gezet Naar bed naar bed Dan is er morgen weer Een dag vol pret We gaan nu slapen Daar zijn we aan toe Het was heel fijn Maar nu word ik zo moe Neem me niet kwalijk Dat ik ga en Nog een paar seconden In de val. Ik slaap naar bed Naar bed als slapen is goed, is een stukje gezet. Naar ben je? Naar ben je? Dan is de morgen weer een dag vol pret. Ja. Ja, rustig. Heb jij ook zo slaap? Ik slaap met mij. Sta je er? Nou, mee uh, Ja, venom. Jij ook zo slaap gaat.